zes uur. Het NOS journaal. Misael Thomasen. Goedenavond. Bouterser nog altijd betrokken bij Surinaamse drugshandel. Libië arresteert verdachten van aanslag Amerikaans consulaat. En Iran adviseert regime Syrië in strijd tegen opstandelingen. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen overwegend bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten overwegend droog en wat zon. Temperatuur ligt morgen rond 20 graden. Namorgen blijft het wisselvallig en wordt het iets koeler. Daisy Bouterse bemoeit zich nog steeds met drugshandel in zijn land. Volgens de nationale recherche zijn er sterke aanwijzingen voor. Verslaggever Robert Bas, Robert, wat zijn dat voor aanwijzingen? Nou, dat nu blijkt heeft de nationale recherche in maart van dit jaar in een groot onderzoek naar drugshandel in de Amsterdamse woning van hoofdverdachte Piet 2 een gesprek afgeluisterd. Daarin vertelt die Piet 2 en een medeverdachte dat hij is gebeld om een partij van 400 te redden uit een vliegtuigje dat in het Surinaamse oerwoud was gecrashed. En dan weet Piet Weef dat dan ook dat vervolgens een Boutra, dat hij die, die hepe nadert, die Dino stuurt om de lading te bergen voordat de politie er is. Ja En volgens de politie gaat het dan om vier, 400 kilo cocaïne wat in een vliegtuigje zit en wordt met Boutra niemand minder bedoeld dan Desi Boutersen. Ja, je hebt het over Piet Weef, maar wie is hij precies? Nou, Piet W. is een Surinaamse Nederlander die wordt uh, beschouwd door de Nationale Energy als een hele grote drugshandelaar. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het smokken van duizenden kilo's cocaïne van Zuid, vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Dat is een van de grootste onderzoeken van de Nationale Recherche in de afgelopen jaren wat naar hem loopt. En dat was heel erg moeilijk omdat hij gebruik maakte van mobiele telefoons, prepaid telefoons, zelden in Nederland was. Maar waar hij geen rekening mee had gehouden is dat zijn woning in Amsterdam helemaal vol was gehangen door de politie met afluisterapparatuur. Jij hebt gesproken met de advocaat he, van Piet W. Ines Weski. En zij plaatst nogal wat kanttekeningen bij die aanwijzingen. Die stukken ken ik. En dat zijn, laten we maar zeggen, flarden tekst... waar grote delen missen... waarin eh, zelfs twaalf minuten storing zou zijn voorgekomen... waarbij niet de naam die u net noemt wordt eh, gezegd. En waarbij kennelijk verbalisanten een vergaande conclusie aan verbinden. Ja, zij zegt dus dat die naam van Bouters helemaal niet wordt genoemd... Hoe zeker is het dat het om Boutersen gaat? Nou, Het gaat om stukken die net aan het dossier zijn toegevoegd. Uh, dus er moet nog het een en ander worden uitgezocht. Maar in het gesprek wordt heel duidelijk de naam Bouter genoemd. En als je in Suriname vraagt wie is Bouter? zeker in combinatie met de naam van zijn zoon, Dino, dan krijg je maar één antwoord in Suriname. Dat moet gaan om Daisy Boutersen. En nu, hoe gaat het nou verder? Gaat het OM nou stappen ondernemen tegen Boutersen? Nou, dat is onduidelijk. Het openbaar ministerie wilde vandaag niet reageren en geen enkele vraag beantwoorden. We weten ook niet of er in het dossier meer tegenbouwtels is, of dat er meer komt. Maar vooral in Suriname zullen de stukken natuurlijk tot veel beroering leiden. Vorig jaar, ik kan je misschien nog herinneren, toen een stukje van Wikileaks uitlekte, toen werd ook wel duidelijk dat de Amerikaanse ambassade... Uh, contact of, of heel duidelijke conclusies erop te bouwen. ze tot recentelijk uh, echt contacten had met hele grote drugshandelaar in Guyana. Nou ja, toen koos ze ertoe om te zwijgen. En de vraag is natuurlijk welke strategie hij nu zou kiezen. Verslaggever Robert Bas.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 De Amerikaanse regering gaat ervan uit dat extremisten hun kans schoon zagen tijdens de betoging. Een demonstratie in Amsterdam tegen diezelfde anti islamfilm is rustig verlopen. Er waren tientallen mensen op het museumplein bij het Amerikaanse consulaat. De actie eindigde een uur geleden om vijf uur met een gebed. Verslaggever Jeroen Wollers. Ze staan op een kleine 200 meter afstand van het Amerikaanse consulaat... midden op het Museumplein in Amsterdam. Een groep van ongeveer 100 mannen met zwarte en witte vlaggen... met daarop teksten als Allah is groot en er is geen andere god dan Allah. Ze luisteren hier naar predikers die demonstreren tegen die Amerikaanse film. Er worden dingen geroepen als uh, Obama, Obama, wij zijn allemaal Osama... Maar het gaat op zich redelijk rustig. Er is heel veel politie op de been, die zie je alleen niet. Die staan in de straten rondom het Museumplein. Om ervoor te zorgen dat als die demonstraten richting consulaat trekken, dat ze dan worden tegengehouden. Want dat is waar de politie de grens trekt. Ze mogen demonstreren, maar niet te dicht bij het consulaat. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Iran heeft militaire adviseurs in Syrië. Dat zei generaal Jafari, commandant van de Iraanse revolutionaire garde. Iran-correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, Syrië zit midden in een burgeroorlog. Wat doen die Iraniërs daar? Nou, die Iraniërs zijn er voornamelijk om te benadrukken... dat ze een hele belangrijke en diepe band hadden met Syrië... wat ze toch als een belangrijkste strategische partner zien. En eh, die Iraniërs zijn er ook om ervoor te zorgen... dat president Assad en zijn medestanders niet de strijd met de rebellen al daar verliezen, dus die zullen advies geven, zoals ze zelf zeggen. Misschien dat ze ook zorgen dat er wapenleveringen zijn. Maar zoals generaal Jafari vandaag zei, die zijn er niet om mee te vechten. In ieder geval nog niet. Is het een verrassing dat leden van die revolutionaire garde in Syrië zijn? Het is, het is niet echt een verrassing. Uh, ik, ik, ik zit Al Alkina, in Iran, ik ben in Iran en in Syrië geweest. Het was altijd wel duidelijk dat er inderdaad advies gegeven wordt. Wat wel een verrassing is, is dat de Iraners natuurlijk gewoon toegeven. Ze laten zien aan de Amerikanen, luister, jullie steunen misschien die rebellen, uh, jullie uh, willen dat de zien van Basel als dat valt, maar wij zijn ook klaar om openlijk uh, dat was al als dat te verdedigen en dat ja, begint, zoals in Vietnam, misschien 30 jaar geleden mensen nog kunnen herinneren... dat soort dingen kunnen beginnen met militaire adviseurs, maar zoals Javari zelf ook zei... als het conflict zich verder ontwikkelt, dan kan het ook eindigen in, het, in, in een soort deelname van Iran... aan een oorlog daar tegen de rebellen en het, de landen die ze steunen. Javari zei ook nog iets anders, dat Iran niks heel zal laten van Israël... als dat land het nucleaire programma met militair geweld aanvalt... Waarom die uitspraak? Nou, ik denk dat het duidelijk is dat Iran is toch bang aan dat er eventueel een aanval zou kunnen komen uh, vanuit Israël en ze betwijfelen of ze willen nu maar alleen aangeven dat het absoluut uh, uh, ja, geen succesvolle aanval gaat worden. En generaal er zei vandaag ook ja, mensen kijk vooral toch eens naar de kaart. De wereldkaart. Kijk naar hoe groot Israël is, wat inderdaad een, een, een flekje is vergeleken bij Iran, wat uh, toch een van de grootste landen in de regio is, ook qua oppervlakte, ook van de volkingsarco. De generatie zei, als zij ons aanvallen, wat ik niet denk dat ze zullen doen, daar was hij ook heel stellig over, maar dan zullen we terugstaan en Israël geheel vernietigd. Nou, zijn aanspraak is niet nieuw, maar het gaat op deze man, die dan een leuke persconferentie geeft, dat zegt zo openlijk, ja, we moeten gewoon zo ware en waar in gezien worden.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 Een woordvoerder van het provinciebestuur zegt dat de vrouwen bezig waren hout te sprokkelen toen ze vanuit de lucht werden aangevallen. Zeven vrouwen en meisjes zijn volgens hem gewond naar het ziekenhuis gebracht. Deze zomer hebben ondanks het matige weer meer buitenlandse toeristen Nederland bezocht. dan vorig jaar kwamen vooral meer mensen uit Duitsland en België. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen zegt dat dat vooral komt doordat Belgen en Duitsers door de crisis dichter bij huis blijven. Het NBTC verwacht dat dit jaar in totaal zo'n 11,7 miljoen toeristen naar Nederland komen. Een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar. Dat is meer dan het NBTC had verwacht. De eigenaar van de krant The Daily Star is zo boos over de publicatie van de toplessfoto's van Kate, de vrouw van Prins William, dat hij de Ierse editie van de krant wil sluiten.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 PSV is in de eredivisie tegen een verrassende nederlaag aangelopen. FC Utrecht won met 1-0 en dat deed het met 9 man. Anuar Kali en Alexander Gernd kregen rood. Doelpuntenmaker Dave Bulthuis over de wilskracht van zijn ploeg. Ja, ik denk dat we de laatste kwartier uh, 20 minuten het erg zwaar gehad hebben. En eigenlijk alleen maar opgehouden hebben. Maar ons, uh, ons zien we zo'n sterke mentaliteit. Dat, uh, dat we zelfs met acht man gewoon, uh, ja, het, PSV, het spel van PSV op kunnen houden. En, uh, ik denk dat we dat echt perfect gedaan hebben. AZ had een makkelijke middag. Roda JC werd met 4-0 verslagen. En op dit moment speelt FC Groningen tegen Vitesse. Richard van der Made, hoe lang wordt er nog gespeeld? Ruim 10 minuten plus wat blessuretijd. Een verrassende tussenstand toch hier in Groningen. Want Vitesse uit Arnhem leidt met 1-0 door een doelpunt van Mike Havenaar. Die is ingevallen aan het begin van de tweede helft. Een kopbal na een voorzet van Van Anolt. Waarom is het toch wel opvallend en verrassend? Omdat Vitesse met een man minder speelt. In de eerste helft namelijk kreeg Vitesse een rode kaart voor jan Ari van der Heijden. Groningen doet er alles aan om langzij te komen. Heeft wel wat kansjes gehad, maar speelt niet goed genoeg... om echt Vitesse op de knieën te krijgen. Het is nog altijd met 10 minuten te spelen in de Euroborg in Groningen. 0-1 in het voordeel dus van Vitesse. En aan het begin van de middag won Heracles Almelo al met 2-1 van NAC. Nederland is er in Rotterdam niet in geslaagd ...om de Europese honkbaltitel te pakken. In de finale was Italië met 8-3 te sterk. Oranje, dat vorig jaar nog wereldkampioen werd... ...kreeg de acht runs al in de derde en vierde inning tegen. De Belgische formatie Omega Pharma Quickstep... heeft op de WK wielrennen de wereldtitel gepakt... bij de ploegentijdrit voor commerciële teams. De Nederlander Nicky Terpstra rijdt voor die ploeg en heeft dus goud. Ja, kijk hè. Echt mooi. Ik uh, wist natuurlijk wel dat het erin zat, maar uh, je moet het nog maar even doen. hè. En uh, ja, Het was gewoon hartstikke mooi met zo'n ploeg uh, rondrijden. Iedereen had een goede dag. Uh, iedereen de lange beurten, waardoor we allemaal eigenlijk... Uh, ja, als we van kop kwamen goed kon herstellen in het wiel. En uh, als het weer onze beurt was, waren we alweer hersteld. Dus uh, konden we weer goed gas geven. En dat, uh, ja, dat heeft het verschil opgeleverd aan Duint. Er was nog brons voor Jens Maurits. En Maurits en Sebastian Langeveld, die bij de Green Edge ploeg rijden. Rabobank eindigde als vijfde. Bij de vrouwen werd die ploeg vierde. De wereldtitel ging bij de vrouwen naar team Specialized Lulu Le Mans, met de Nederlandse Ellen van Dijk in de ploeg. Brons was er voor de AA Drinkformatie uit Nederland. De Nederlandse tennisers spelen volgend jaar niet in de wereldgroep van de Davis Cup. De ontmoeting met Zwitserland ging met 3-2 verloren. Timo de Bakker won nog van Marco Ciudinelli. Maar door het verlies van Robin Hazen tegen Roger Federer was de achterstand al te groot geworden. De hoofdpunten van het nieuws. Bouders zijn nog altijd betrokken bij Surinaamse drugshandel. Libië arresteert verdachten van aanslag Amerikaans consulaat. En Iran adviseert het regime in Syrië in strijd tegen de opstandelingen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met studio Itzarda.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 U maakt deel uit van een selecte groep luisterrijke individuen... die een scherp oor hebben voor uitzonderlijke geluiden. Besef dat maar eens. Heel goed, heel goed. En ik kan het weten, want ik heb zojuist onze actuele luisterprofielen doorgekregen. Dankzij diepgaand wetenschappelijk onderzoek van bureau BrainSafe... weten wij van Studio Itzada precies wie onze luisteraar is... En wat voor persoon u bent. Ja. Verbergen heeft geen zin meer. Luister en herken uzelf. U heeft een logisch, kritisch en analytisch verstand. Klopt hè? U bent niet gauw geneigd iemand te idealiseren. Ziet u wel? Door een gebrek aan vertrouwen in uw medemensen voelt u zich ook gauw gekwetst in uw gevoelsleven. Hoe doen ze het? De neiging te vluchten in een schijn- en roeswereld... Hey. wordt ingegeven door een angst voor deze harde wereld... Is dat waar? ...die men ja. niet aankan. Dit gaat wel heel erg ver. Het gevaar van blikvernauwing is daardoor niet denkbeeldig. Gut, wat gaat dat ver? De kans op een terugval blijft groot. Dan maar snel naar het presentatieprofiel. Eh, uh, Martin? Ja? Meneer Minkema? Ja? Sta je op scherp? Zeker. Begin dan maar. Welkom. Welkom bij Itzerda. En bij Itzerda is vanavond het mantra... crisis? Wat nou crisis? Oh. Ik hoor net dat we naar sport moeten. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Het uh, is ongelooflijk wat ja. hier gebeurt in Groningen. Ja, het is 0-2 geworden. Het stond heel lang 0-1 door een doelpunt van Havenaar. En nu is het in een snelle counter. Want Groningen neemt natuurlijk alle risico's. Is het Vitesse dat opnieuw toeslaat. Havenaar gaat alleen op de goal af. Van Luciano legt de bal opzij naar rechtsback Kalas. En die schiet de bal laag binnen. En zo is dit duel in de 87e minuut inmiddels aanbeland. Natuurlijk beslist. Groningen lange tijd met een man meer. Maar ze hebben dat niet kunnen uitspelen. Op een goede manier wel wat kansjes gehad. En Vitesse zeer effectief. Twee kansen in de tweede helft. Twee goals. Kalas zorgt ervoor dat de eindstand hier waarschijnlijk 0-2 wordt in het voordeel van Vitesse. En Groningen mag nu aftrappen, maar heeft nu nog 2,5 minuut plus misschien 1 of 2 minuten in de blessuretijd. Bedankt Richard van der Malen. En probeer het beeld weer heel voorzichtig neer te zetten. Stel je voor, je zit in de ruimte. En in de verte daar die... Kleine maar schitterende blauwe bol, die planeet. En de elektromagnetische straling die maakt ook geluid. Dat, dat is wat u nu hoort. Dat wordt opgenomen door satellieten. Dat beeld, hè. Ronald Jan Heijn, die naast me zit. U had uw hele vermogen ook kunnen gebruiken. om een van de eerste te zijn die die bol zo van buiten ziet. Ja, het zou prachtig zijn geweest. Ik heb, uh, dat is meer de weg van buiten af, wat u al aangeeft. Ik heb meer de weg naar binnen gekozen om, ja. de, om mensen de mogelijkheid te geven om dat te doen. Om zo uiteindelijk een, uh, een bredere visie op het leven te krijgen. Roentjan Heijn, uh, u was spiritueel ondernemer. U bent nu vertegenwoordiger van het ruimere denken. Ja. Bovendien oud hockey international. Ja. Bericht in Amsterdam, ja. Uh, Odibio op, spiritueel centrum. Ja. En u heeft nu een website, wereldopdrift.nl. Ja. Waarin u dus, ja, dat ruimere ja. denken... Ja, klopt. De, de, de titel zegt het al, de wereld is op drift. Um, er is eigenlijk een ge enorm gebrek aan visie. En dat heeft te maken met de manier van denken. En eigenlijk sluiten we met z'n allen nu een enorm tijdperk af... van ongeveer 2000 jaar. Dus um, wat we meemaken, hè, de crisis, ja. wat je ook zegt, dat is de titel. Ja. Er is wel degelijk een crisis. Het is dus namelijk een, een faillissement van een oude manier van denken. En we zien dat hele ten dagen aan natuurlijk de economische, financiële crisis... Maar vooral ook de milieucrisis, de klimaatcrisis. Eigenlijk alles, alle gebieden in ons, in ons leven en in de wereld... staan voor een uh, enorm groot moment. En, ja. uh, en maar maar... maar, maar er, is, er is zoveel angst. Ik merk zoveel angst om me heen. En het lijkt ja. wel of we die angst nodig hebben. Of het nou angst is voor de atoombom heen tijd, Halve jeugd bedorven die... De zure regen, de ozonlaag, eh, angst voor immigranten is er nu. Eh, het grote smelten, hè, ja. eh, voor ziektes, voor, eh, om te verhongeren is er angst. voor woestende kometen die één keer in de 100 miljoen jaar eh, voorbij komen. En, eh, eh, maar maar volgens, mij, volgens mij is het niet meer dan doodsangst. Mensen zijn gewoon ontzettend bang voor die doods. Als zijn maar 70, 80 jaar wordt, kunnen ze niet verkroppen. Ze drukken het weg, maar intussen komt het dan weer terug... door al die angsten voor andere dingen. Hè? Of ja. andere dingen, hè? dingen die dus, tot die ja. dood kunnen leiden. Maar ja, we gaan allemaal dood. En dat was het dan. Einde verhaal. Maar ja, daar heeft u waarschijnlijk toch... Uh, ik begreep het er al iets over te zeggen. Ja, zeker. Kijk, de angst... Uh, misschien moeten we het daar straks over hebben... maar dat, de dood bestaat eigenlijk niet. Het is eigenlijk het lichaam wat afsterft, maar het leven gaat altijd verder. En zo is het ook nu. Uh, als er angst is, zoals u dat beschrijft, dan heeft dat alles te maken met dat eigenlijk um, men, men het alternatief niet weet. Dus men ziet alles neerstorten en instorten om, om zich heen. Maar wat is dan het alternatief? En dat wordt maar niet gebracht. En dat heeft te maken met een hele andere manier naar het leven kijken. Um, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de crisis waarin we, waarin we nu zitten... Niet, niet een financiële of economische crisis... maar het is een, echt een, een diep spiritueel... De crisis, eigenlijk een existentiële crisis. Namelijk dat we niet meer weten wie we werkelijk zijn... en waar we heen gaan en waar, waar we vandaan komen. Dus de, de beroemde vraag, wat is de zin van het leven... die moeten we weer gaan beantwoorden. En omdat we die nu heel beperkt en eigenlijk economisch-financieel invullen... Uh, zijn we tot het moment gekomen waar we nu zitten. Namelijk dat de planeet het legerooft en noem maar op. En dat we de financiële crisis hebben. Als ja. we weer antwoord kunnen geven op die vragen, dat doe je niet, 1, 2, 3... Nee, nee. Dan, euh, dan ontstaat er een ruimere werkelijkheid. En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat, we, dat de mens meer, veel meer is dan alleen zijn lichaam. Het is eigenlijk andersom. Mens is bewustzijn. En, we, en een van de dingen daarvan is dat we ook nog eens een lichaam hebben. Dus we zijn energie, alles is bewustzijn. En die werkelijkheid zorgt ervoor dat iedereen met elkaar verbonden is. We zijn verbonden met, met, met, met elkaar. Maar, en dus, ook. We zijn één, niet één organisme, maar, maar één. Op, op, op een, op een speeltelijk... bepaalde manier zijn we één organisme. Een energetisch organisme. Ja. We hebben een collectief ja. bewustzijn. Maar we zijn ook één met de dieren. We zijn één met ja. de planeet. Ja. Alles is verbonden met elkaar. En omdat we die, dat besef niet meer hebben... Hmm. Uh, zitten we in, in deze enorme crisis. De meervoud. Ja, want wat, wat, wat, wat die, wat die, wat die menselijke crisis die we hebben... die, die heeft zijn weerslag op die, op, op die wereld. Ja. Er wordt echt heel veel kapot gemaakt. Klopt. En, um, maar voor, voor de dood... de dood daar hoeven we dus niet bang voor te zijn. Nee, want de dood bestaat niet. Nee. Dat is een van... Uh, eigenlijk Dat is eigenlijk een hele goede vraag die u stelt. Alles staat of valt en is de eerste vraag bij de vraag... Um, wat is leven en wat is dood? Ja. En omdat we die tot nu toe gedefinieerd hebben als de dood bestaat... en het is allemaal eng en we leven in... Uh... In afgescheidenheid, ja. ik en de ander, ja. heeft ervoor gezorgd dat we die afgescheiden werelden hebben gecreëerd, waardoor er nu uh, elke dag honderdduizend uh, mensen kunnen omkomen van de honger. Zo ja. hebben we het geregeld met elkaar. En, en zo dat lijstje kunnen we nog wel even Door het Geregeld met elkaar. Dat klinkt heel ja, aardig. Ja. De, ja. Omdat dat de werkelijkheid ja. is. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar als je ja. werkelijk zou voelen dat we verbonden zijn met elkaar, ga je het heel anders doen. Ja. Zeg maar. U... Um, we, gaan, uh, we, ga we, gaan e we gaan even, terug, even ja. terug naar Richard van der Maan, de Groningen-Vitesse. Ja, moment. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Ja. ja. ja. ja. Ja, wat een deceptie hier vanmiddag oh. in het stadion van FC Groningen tegen Vitesse. Het is namelijk 0-3 geworden in het voordeel van de Arnhemse club. Zojuist een doelpunt ook nog van Wilfried Boni op aangeven van Van Arnold. Die Iforiaanse spits raakte de bal niet eens helemaal goed, maar hij ging er wel in. En het is een enorme mokerslag voor Groningen dat in februari, 19 februari om precies te zijn, voor het laatst hier in de Euroborg in het eigen stadion wist te winnen. En Groningen speelt ook nog eens heel lang al in deze wedstrijd. ...met een man meer. Maar Vitesse gaat er dus vandoor met de volle winst. We zitten inmiddels in blessuretijd. Heel lang zal het niet meer zijn. Hooguit 30 seconden. Ik zie scheidsrechter Nijhuis al op zijn klokje kijken. Het is dus 3-0 in het voordeel van Vitesse. Dat uitstekende zaken doet vanmiddag in het hoge noorden. Komt vaster op de tweede plaats terecht van de eredivisie. En dat is toch wel sensationeel. Want veel mensen eh, zouden dat denk ik vooraf niet verwacht hebben. Oké, okay, de competitie is pas vijf wedstrijden... Onderweg, maar Vitesse wint hier dus met uh, klinkende cijfers van FC Groningen. Nu is het afgelopen. 3-0 met doelpunten dus van Havenaar. Met een goal van Wilfried Boni. En zo druipt FC Groningen af richting de kleedkamers. En gaat Vitesse dus terug naar Arnhem met drie punten. Ja, dank, dank Richard van der Maade. Um... Studio daar Naast mij Ronald-Jan Heijn. U, uh, uh, u komt uit de beroemde Heijn-familie. Uw vader was Gerrit-Jan Heijn. Uw oom Albert Heijn. Uh, u, u, uh, u bent eigenlijk al bijna dertig jaar bezig met, spirituele, hè? met ja, spirituele zaken. Kan ik het zo zeggen? Of zal ik het meteen weer zo... Uh, zaken? Ja, dat ik ja, zo. Inderdaad zo um, maar ik snap wel wat u bedoelt. Uh, kijk, Spiritualiteit is, is het leven zelf. Ah, ja, dat is het. Dus, um, ja. Ja. Maar kijk, um, het is natuurlijk geweldig natuurlijk, als er geen einde is, hè? Ja. Maar er blijft toch wel de angst voor het lijden, voor de pijn. Zo geweldig is dat niet, dat doodgaan eigenlijk. Het is een heel vervelend, vervelend, vervelend, En dan die onzekerheid op het sterfbed: van, zou het nou echt allemaal waar zijn, wat Ronald Johan Hein zegt? Dat, dat, dat, dat ik gewoon terugkom in een ander leven? Want dat komt mm -hmm. op neer waarschijnlijk. Dus het, het, het, we hebben heel veel levens achter de rug al. Inderdaad, ja. Hm. ja. Maar die twijfel dan, ja, hoe weet nou, je kijk, dat? Die is... twijfel kent ken u niet. Nee, maar dat heeft alles te maken met. Kijk, het heeft niks op het heeft niet zozeer met een geloof te maken... maar meer met een, met een weten, een innerlijk weten. Ja. Maar dat helpt natuurlijk als je aangereikt krijgt hoe, hoe het in elkaar zit. Ja. En daarom zei ik net, de belangrijkste vraag die we te beantwoorden hebben... wat is de zin van het leven? Want als het inderdaad zo is, wat u net aangaf... Mm -hmm. dat we meerdere levens geleefd hebben en dat ja. de dood dus niet bestaat... en ja. dat je hierna weer een ander leven hebt... dan, dan is vervolgens de vraag, oké, okay, stel dat dat waar is... Mm. wat is dan eigenlijk wel niet de zin van het leven? In welke reis zitten we? Wat is... Waar zijn we dan mee bezig? Wat is het doel hiervan... als dat zo is met die verschillende levens? sta met hoe je het even heel down-to-earth te trekken. Ja? Misschien dat sommigen zich nu afvragen... Uh, waar, uh, uh, hoe kom ik eigenlijk... ben ik in mijn vorige leven... heb ik, heb ik misschien wel eens in de warme circuit gezeten. Of hoe kom ik, in de warm? Het warme circuit. Het warme circuit. Hoe kom ik daarin? In dat warme circuit, want beroemdheid is veiligheid. Huh? Dan weten mensen wie je bent... En dan is er ja. altijd ergens een cocktailparty, een opening of een soirée. Altijd kreeften eten, altijd opdrachten van je vriendjes. De happy view, ze bestaan nog wel. De mensen voor wie het leven één groot feest is. En um, ja, hoe kom ik daarbij? Medewerker Jacqueline ging mee met de jaarlijkse society lunch... van zijden-dassenkoning to Tony, Tetro, pardon, Tony Tetro. glijdend langs Rotterdams majestueuze skyline... op een lo loveboat cruise over de Maas. In gezelschap van de rijken van Nederland. En minder en meer beroemde mensen bij Ennersdus. Het verhaal begint aan de winderige Rotterdamse kade. waar ze direct al een beroemde Nederlander treft, Willebrotsfrikwen. Bijzonder leuk feest. Ik denk dat het leukste van Nederland Dat zijn mooie vrouwen, daar geniet ik van. Je moet van het leven een feest maken. Ja, Willebrot is een beetje zeeziek. Die zat vijf minuten aan boord en de boot ging een beetje heen en weer. En hij is er weer vanaf gegaan. Hij zei, hij heeft geen zeebenen. Of ik ben van de privé. Of van de privé? Ja, ik ben van de privé. Voor mij is het de eerste keer, ik ben van de VPRO. Oké. Okay. Ik heb al één BN'er gespot. Eén BN'er gespot? Ja. Nou, dan wordt het tijd dat je aan boord gaat. Ja, echt waar, want daar lopen er tientallen. En is dat dan Society? Nee, Society tref je hier aan boord niet aan. Nou, je zit niet echt in Society hoor. Nee. Maar het is meer de naam. Wat is dan het verschil tussen deze Society en Society? Dat nou, zijn meestal allemaal kakkers, weet je. die zelf zo belangrijk vinden en interessant. Die denken dat ze meer zijn dan uh, anderen. En hierbij zijn gewoon het gewone klootjesvolk. Ja. Annette doe mij wel waarschuwen dat ik uh, nog mee ga. Ja, ja, ja. Oh, ja, want anders wordt de looplang opgehaald zonder u ja. als eregast. Nou, ik denk niet dat ze zonder mij weggaan hoor. Nee. Ik ben de leukste gast altijd. De mensen die je aan boord vindt nee, straks zijn allemaal weg. mensen. Wij noemen dat uh, C-namen, B-namen, C-namen. Echt geen a -namen. Die hebben we wel wat anders te doen vandaag. Het is heel uncool om je uitnodiging, je kaartje, entreebewijs in je hand te houden. Zoals nu hier een dame voor mij doet. Want je moet gewoon hier oplopen alsof je gewoon hoort bij de society. Dat is het geheim. Rondborstige dames met mooie zwarte haren en hele hoge hakken en korte rokjes. staan naast Tony Tetro. Ik word ook op die foto gezet, maar ik ben helemaal niet beroemd. Mijn debuut in de Societykringen begint met een glaasje schappino, Limoenlikeur, champagne en vodka Proost. En een doosje caviar. Al één BN'er getroffen. De iets wat verlopen journalist Willebroort Fruikman. Vandaag is de dresscode de Love Boat Cruise Party. We maken het toch hier over de Maas. Allereerst namens Tony Tetel en Barbara Pugger van harte welkom bij de Society Lutz. Dames en heren, het is de 25e keer! Barbara Plugge, privé, is hiermee begonnen met uh, Tony Tetro samen. Ja, ik ben 65. U ziet er fantastisch uit. Ja, dankjewel. De prachtige verschijning Barbara Plugge werd ontdekt door Henk van der Meijden. En al 35 jaar doet ze verslag uit de wereld van beroemde en rijke mensen. Ze is 65 jaar, maar heeft nog nooit een facelift gehad, zegt ze. En aan deze deskundige de vraag, wat is society nu eigenlijk? Kijk, als je thuis op de bank zit, ben je geen society. Je moet, je moet er zijn, je moet opvallen op een gunstige manier. Ik zie wel eens mensen die, uh, dan denk ik, jullie zijn geen society. Het moet, Ho Hoezo, het, hoe zie je dat dan? Nou, aan de kleding bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is ook weer, dan zou je zeggen, iemand met een uh, vies pak zou geen society kunnen zijn. Het is, het is heel moeilijk. Misschien dat als je zelf denkt dat je society bent, dan is het, wat mij betreft goed hoor. Mag wel. Ja. Dag meneer Tetro. Tony Tetro, aangenaam. Ja. Hartstikke bedankt ja. dat u ons uitgenodigd hebt. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben Tony Tetro. Ongeveer tien jaar organiseer ik dit. En voor de rest ben ik de Datsche koning van Nederland. Daar ben, ik, daar ben ik bekend mee natuurlijk. Hij is de grote organisator. Hij verdient een onders koninklijke onderscheiding. Zoveel mensen zijn samenbrengt. Society, ja. Hier zijn de captains of industry aanwezig. Er zijn BN'ers aanwezig. Televisieploegen zijn aanwezig. Mag je dat society noemen? Ik noem het society, want ik vind het geweldig. U bent de zoon van een kruidenier, toch? Ja, dat ja. klopt, ja. Dus in de oude termen van society zou u geen society zijn? Nee, ik ben ook helemaal geen society, natuurlijk niet. Ik ja. ben wel de organisator van een society lunch. Ja. Dames en heren, wij gaan heerlijk varen. We gaan genieten van de skyline van Rotterdam. We gaan genieten van muziek. Ik wens u een ongelooflijk fijne middag. Veel plezier en eet smakelijk. Varen zo af. Hoe langer ik in de society kringen verkeer des te verwarrender wordt het. Vroeger bij ons op het dorp was het makkelijk. De rijken woonden in villa's, de armen in kleine huisjes. De rijken zaten in alle besturen en hadden de macht en de rest keek tegen hen op. Misschien kom ik erachter wat moderne society inhoudt... door te vragen wat not done is. Wat kan echt niet? Ja, je kan hier niet komen met een, met een, uh, met een spijkerbroek met gaten erin. Dat, uh, dat accepteer ik niet. Uh, niet verkleed komen, ja, als je geacht wordt dat wel te zijn. Ja. Nee, ik, ben, ja, ik ben de Dutch Diana Rawls. Wat is not done? Nou, Ik heb nu een heel kort jurkje aan. Volgens mij is dat not done. <laughs> mij is zonder hakken. En als een danseres klop ik altijd op een hoge hakken... En voor mij is het not done om ergens te zijn zonder hakken. Vandaag op de society lunch, dress dus is wel leading, zeg maar. En daar kan iedereen elkaar ook de loef afsteken. Uh, laveloos naar buiten kruipen als er nog fotografen zijn, is ook niet echt slim. Dus dat moet je wel timelen. Uh, wat doe je niet? Dat is een hele moeilijke vraag. Wat doe je niet? Uh, wat doe je niet? Uh, wat doe je niet? Ja, ik, ik denk dat het dan is om heel veel over politiek te praten. Dat moet je niet doen hier. Want uh, daar zijn de mensen een beetje zat van. Ik ben heel Naarwijn. Ik ben uh, minister voor de LPF geweest en Kamerlid. En nu zit ik in de lokale politiek in Zoetermeer. Nee, ik heb niet veel mensen uit de politiek gezien. Nee, volgens mij ben ik ook de enige. Maar in 2007 zag ik dat Rita Verdonk hier was ja. en die werd geïnterviewd en ja. die zei van... dat zijn is gezellige mensen, waarvan er een fixe aantal geld hebben. En dat is ook een van de redenen dat ik hier ben. Ik ben het werven voor Trots op Nederland. Daarvoor moet je hier niet naartoe gaan, denk ik. Nee, helemaal niet. Nee. dit denk ik ook helemaal niet. Ik, ik ben hier op de netwerken en... Ben, uh... Mensen te horen met weer leuke nieuwe ideeën is goed voor de samenleving. Je hebt zoveel ellende in Nederland, ik noem dat burenterrorisme. Oh, ik zou niet dat dat direct uit sociale zijn, maar daar komt het wel een beetje op neer. Inmiddels gaan de voetjes van de vloer. Er zwieren grijze kapiteins met schalkse dames-matroosjes tussen de tafels door. Ja, je hoeft niet knap te zijn als je mag hebt. De lunch is alweer op. Maar de alcohol vloeit door. Die mevrouw heb ik al gehad. Ze vroeg of ik bekend was. Nee, ben je rijk ook niet? Ben je miljonair? Nou misschien volgende week. Zijn ja, ik ben, wel rijk, hoor. Ja, ik ben wel rijk. En op de balustrade staan de fotografen, immer op jacht naar een goede society shot. Nee, maar ik vind op zulke soort parties komen mensen tegen die elkaar verleden week gezien hebben. En dat doen ze net alsof ze elkaar al jaren niet meer ontmoet hebben. Oh, wat ben je leuk? Als je geld hebt, ga je gekke dingen doen. En als je gekke dingen gaat doen, ben je niet normaal meer. Waar is dat tasje? Dat Goody Goody-tasje wat Jacques heeft meegekregen. Waar is dat? Mark Dini. Uh, dat dat, dat tasje dat heb ik genomen. Oh, mag het alsjeblieft terug. Nee. Dini, nee er Dini zitten Dini allemaal Bangba. leuke dingen in. Ons Ons kortingsbon een kortingsbon voor een ja. dure auto. En een kortingsbon voor Botox. Ja. Een en kortingsbon je... voor... Um... Ja, maar... Ja, in planten met Europees haar. Zij is nog compleet. En ja, alles zit er nog. Ja, Houdt e het nou e bij ik, ik wou, wat ja. moet jij nou met dat tasje? Ja, ja, er zit ook een telefoonnummer bij. en Dan kan ik bellen en dan kan ik ook het warme circuit in de, de, de, de, de, de, de BN'ers ontmoeten. Nee, nee, ik wil het, het hebben. Nee. En er zitten ook allemaal leuke we bladen we in die uit, ik helemaal niet ken. We moeten dit uitvechten naar de uitzending. Ik ben niet van de straat, hoor. We moeten dit uitvechten naar de uitzending. Oké, nou, ik neem het voorlopig even mee, Mart. Goed, oké, Dini. Dankjewel, dat, uh, dat ik in ieder geval weet wat het is. Ja. Rondje dit dit is de dit is studio, iets van daar rondje omheen. Um, ja, dit... Uh, uh, ja. Op, op, op, dat is een manier natuurlijk om de crisis te, te lijf te gaan. Hè. Dus, dus, dus proberen bij de bekende Nederlands te komen... en dan ja. de cocktailparties en dan allemaal... Uh, ja, ik probeer ja. de bedoeling achter die lunch te achterhalen. Dat is niet echt gelukt. Nou ja, maar... elkaar ontmoeten. Oh, alleen dat? Kent u dat zelf niet, uit het, het, het, het, het, het uh, verleden misschien of nu? Uh... Uh, nou, nee, niet, niet nee. zozeer. Ik, uh, ik, ik vind het altijd wel prettig als iets een, uh, een bedoeling heeft... of een hoger doel nastreeft. Uh, van, uh, om iets, uh, ja, met een, ja, nogmaals met een goed doel. Maar ja. dat, uh, dus alleen voor de producten... dan, dan ja. lijkt het wel heel erg op een, uh, het kenmerk van het tijdperk... waar we nu afscheid van aan het nemen zijn. Waar moeten we ons op richten? Hoe moeten we het... Okay, zo'n bijeenkomst ja. waar we over die we net hoorden, ja, ja. Dat, dat, is, dat, is, dat is gezellig. Ja. Maar het, het, het, het heeft niet met een hoge doel te maken. Uh, nee, nogmaals, uh, er is niks mis met gezelligheid. Hè. Dat nee. mogen ze best doen. Het is, ja. um, het zou, het is natuurlijk heel makkelijk om, dat, um, om er rare dingen over te zeggen wat we net hoorden. Maar nee, in, in, inderdaad, het, um, het, ik denk dat, uh, dat we hier nu afscheid van aan het nemen zijn met z'n allen. En, zoals nu ook wat je bij de politieke discussies hoorde... De, de economie is nog steeds de heilige koe. Nog steeds waar alles op gericht is. Terwijl uiteindelijk gaan we naar een tijd, en daar doel je natuurlijk op... Eh, waarin de economie weer dienend is aan het groter geheel. En, eh, en dat is een, een compleet andere tijd. En nu wordt alles geregeerd, eh, geregeerd sorry, door het geld. En, en daar moeten we vanaf. En we zien nu ook dat, dat vind ik wel het mooie van deze tijd... Op mensen die kranten lezen en tv kijken en zo... dat de oplossingen die financiële mensen, maar vooral ook politici brengen... de oplossing van vandaag is morgen alweer achterhaald. Ja. Dat is een van de symptomen, van de kenmerken... als je aan het einde van een tijdperk bent... aan het einde van een bepaalde manier van denken... dat het gewoon niet meer werkt... En uh, de beroemde spreuk van Einstein is al heel vaak aangehaald de laatste paar jaar. Namelijk dat je nooit iets, uh, een probleem kan oplossen. die is veroorzaakt door dezelfde manier van denken. Hè? Dus dat je met dezelfde manier van denken probeert het probleem op te lossen. En dat is wat nu aan de hand is. Ik bedoel, het is een. Hij is heel vaak gebruikt, maar hij is nog zo waar als het maar zijn kan. En dat is nu aan de hand. En hoe kom je er dan uit? Want dat is je vraag. Ja. Is. Uh, om dus weer een, een, een pas op de plaats te maken. En, uh, is heel goed stil te staan. Wat is nou eigenlijk uh, de zin van het leven? Waar zijn we met z'n allen uh, mee bezig? En dan komt van het een het ander. En, dan, en, en wat je dus nu ziet, um, misschien een mooi voorbeeld... om even praktisch te blijven. Um, het beroemde terrorisme, ja. zoals in 2001, uh, ja. uh, vooral gebeurde is in 9-11. Het terrorisme wordt gezien als de, de kwade genius en et cetera... Um, als de slechterikken. Terwijl uh, de oorzaak van het terrorisme zijn wij zelf. Vooral het Rijke Westen. Hoe ze decennia en eeuwenlang de wereld zeer oneerlijk verdeeld hebben. Uh, daardoor is er een hele grote onrechtvaardigheid in de wereld gekomen. En daardoor is het terrorisme ontstaan. Dus wij zijn zelf de oorzaak van het terrorisme. Nou, this, deze manier van denken is al een veel ruimere manier van denken. Als je die had aangehangen toen 9-11. Uh, uh, begon of ja. uh, gebeurde eigenlijk... dan was Amerika dus nooit Afghanistan en Irak binnengevallen... had je een totaal andere wereld meer gehad. Dus, ja, maar ik je zeggen dat die Saddam Hussein nog langer... nog met zijn kop kunnen afhakken. Ja, maar Saddam Hussein... Misschien wordt dit een andere discussie... maar Saddam ja. Hussein was totaal het probleem niet. Die zat er volgens mij al dertig jaar. Nou ja, ik bedoel. Ja. Ja. Nee, maar het gaat erom. Het gaat even om de manier ja, van denken. Ja. Dat, ja, ja. Uh, en, en die manier van denken komt voort uit uh, wat ik net al noemde... Um, eigenlijk is dat het denken van het ego, van de persoonlijkheid. Uh -huh. Maar uh -huh. we zijn veel meer dan dat. Hè? De ja. mens is veel meer dan een, een lichaam. De mens heeft een ziel, heeft bewustzijn. Dus we moeten gaan naar de zielskwaliteit van ons en ook van ons als mensheid. Want het is namelijk het ego, de persoonlijkheid, die niet tegen verlies kan, die niet tegen gezichtsverlies kan, die, ook, die, die gewoon niks kan verliezen, die alles doet voor, voor zelfbehoud. En het ego heeft ook de wereld van ik en de ander gecreëerd daardoor. En de wereld van afgescheidenheid. Wat heeft dat ons gegeven? Heeft ons de competitie, de wet ijver, de bezitsdrang gegeven. En deze symptomen, die hebben, dat is eigenlijk het grootste vergif in de wereld. Dus die komt door een manier van denken... die veroorzaakt wordt door onze persoonlijkheid. Als je dat inziet, als, je, als, je, als we daarmee eens zijn... want eerst moet je met elkaar het probleem erkennen... als je dat inziet dan kan je vervolgens de vraag stellen, oké, okay, wat doen we daar dan aan? En dan kom je erachter dat het is dus, een, wat ik net al noemde... een existentiële crisis is waar we in zitten. De, de crisis in, van de samenleving van de planeet aarde, van de mensheid... is fundamenteel. En we moeten dus overgaan op een hele andere manier van denken. Dat mag je spiritueel noemen, of bredere manier van denken. of Maakt niet uit wat, maar het gaat erom om heel anders naar de wereld te kijken. En je noemde net dat mooie voorbeeld in het begin... van uh, dat, die mooie blauwe planeet waar je van afstand kan zien. Die is maar zeer recent dat wij die als mensheid als foto gezien hebben. Dat heeft uh -huh. enorm veel met ons gedaan. En een paar eeuwen daarvoor dachten we nog dat die plat was. Nou, dat van plat naar ja. bolle aarde, die stap hebben we gemaakt... Ja. Maar er is dus nog veel meer tussen hemel en aarde. En dat is dat we dus nogmaals niet alleen lichaam zijn, maar we zijn vooral bewustzijn en energie. En da daarom zijn we ook één met z'n allen. En daardoor zijn en, we één. Maar, maar die, die gescheidenheid, dat, ja. dat, ge dat, dat woord gebruikt je steeds, dat is ja. echt het, het, het ergste wat je kan overkomen als je denkt die gescheidenheid. Hè? Nou uh, zeker, omdat, uh, Maar daar hoeven we helemaal niet. Uh, dan hoeven we alleen maar om ons heen te kijken. Wat ja. ik net al zei. Kijk. Men zegt wel eens, er moet eigenlijk een grote ramp gebeuren... voordat men hem wil veranderen. Uh -huh. Maar eigenlijk gebeurt die grote ramp al elke dag. Je had het net over de dieren... Uh, je kan het hebben over de oerwoud, hoeveel uh, voetbalvelden oerwoud dan niet per dag uh, teloor gaan. Ja. Maar vooral ook wat ik zei, 100.000 mensen per dag gaan om van de honger. Er zijn 2 miljard mensen die niet een schone wc hebben. Er zijn een miljard mensen die niet schoon drinkwater hebben. Er zijn 83% van de bronnen uh -huh. worden verorberd door het Rijke Westen... door maar een kwart van de mensheid. Uh -huh. 75% van de voedselbronnen wordt ook door het Rijke Westen. Dus de rest moet het doen met... He, de, de ja. verder weg de, Helemaal nou, gelijk, die, die feitje heb bekend. Maar hoe... Hoe bereik je dan dat, dat, dat de mensen dan gaan zeggen van... ja, nu gaan we echt samenwerken. Nu gaan we echt de boel beter verdelen. Hoe nou, misschien een voorbeeld. Uh, ik weet niet of jij een, een gezin hebt of een, of een prettige ja. familie. Uh, binnen een familie heb je een gevoel van een wij. Van, ja. We zijn verbonden met elkaar. En als ja. iets met mijn broer gebeurt... of iets met mijn zus of met mijn kind helemaal... Ja. of met mijn moeder... Dan, dan, dan zet ik mijn beste beentje voor en dan zorg ik dat hij uh, dat er weer bovenop komt. Maar hoe, nou, doe ik, hoe, wat gebeurt er nou, in het kopje? Moet er in het kopje gebeuren? Dat, dat het ja. heel op ons koorhoofd hoofd gebeuren, dat we het allemaal. Ja, nou, al iedereen de, erbij betrekken. Precies, die, die, ja? die broer en die moeder en die zus. Uh, dat is ook uh, de persoon in Afghanistan en ook in Australië. Er is geen verschil. We zijn alle. Er zijn niet 7 miljard mensen, er is één mensheid. Mm -hmm. Maar dat heeft u al bereikt, hè? Dat, dat punt. Zo denkt nou, u al hoor? Nou ja, het. Uh, het is, je zegt net van dat het een enorme prestatie is, maar uh, oh. het is iets wat we. uiteindelijk waar we met z'n allen heen gaan. Het is, ja. het is gewoon een. Het belangrijkste is er open voor stellen dat dit kan. Dat je open voorstellen stellen dat er een veel ruimere werkelijkheid is. Mm -hmm. En er open voor stellen dat inderdaad. Um, um, ja. het fysieke denken, het, het mm -hmm. denken in geld en materie, dat dat een. Um, een foute weg bleek te zijn, om het nou even heel zwart weer ja. te zeggen. Maar het maar, maar maar denken in dus uh, dat we allemaal uh, ja. samen zijn, zeg maar... Ja. dat ging ook de grondslag aan het feit dat u uh, de, de moordenaar op, u, op uw ja. vader heeft vergeven. Hè? Dat heeft of, er ook uh, mee te maken, ja. Ger Zeker. Ger Kijk van Heijn, ja. Het, het, uh, nou, ook, ook zoiets, het kwam vrijdagavond nog op tv bij College Tour... dat Wim Anker zei, als die advocaat, uh, advocaat van VRE... Ja, ja. Ja. die zei, je uh, zegt ook, de, de misdadiger is veel meer dan zijn misdaad... Hij is vooral ook mens. Ja. En, en, dus daar begint het al. Dat, maar mensen staren zich blingen om, om dat vreselijke ding wat hij gedaan heeft. Als je dat al wijder trekt. En als je daarna ook realiseert dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En in dezelfde geestelijke ontwikkeling. Kijk, is, want is, wat is de zin van het leven? Het heeft meer te maken waarschijnlijk met lessen leren. Uh -huh. Dan met zoveel mogelijk materie verzamelen. Dus als ja. het is lessen leren en geestelijke ontwikkeling. En dat we en een dienstbaarheid dat we met elkaar te maken hebben... dan is het dus ook belangrijk als iemand slachtoffer is... en er is een dader... Ja. dat, dat voor beide een heling en voor de samenleving een heling plaatsvindt. En dat je niet alleen maar met de slachtoffer bemoeit. Als we het nu even betrekken op, op, op, op de hele wereld... De hoe we nu ja. verder gaan met de wereldsaxie... Ja. Uh, uh, ik bedacht me net, die musical Hair... Hè, dat is bijna een een eeuw geleden. Ja, er werd gezongen Aquarius Aquarius ja. en de tijd komt eraan. Nou, dat mag wel opschieten. Klopt. Daar mag we opschieten. Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want de Age of Aquarius, waar ze over zingen, dat begint nu. Ja, dus water, watermannen. He? Tijdperk. We water, ja. dus daar... komen uit de vissen, geloof ik. He? Ja, het vissen tijdperk sluiten we nu ja. af, ja, klopt. Maar wanneer gaat het nog gebeuren? We, we <laughs> hebben geen tijd meer. Dit najaar, hè? <laughs> Dit najaar, vertel eens. Nou ja, daar hopen we op met z'n allen natuurlijk. Ja, ja, dus, ja. Uh... Maar u heeft het al een paar keer eerder gezegd, dat we nu gaan komen. Maar ja. ik, ik, ik word een beetje ongeduldig. Nee, dat begrijp ik. Maar. Dus uh, um, nou, wat, misschien, misschien dan eind van het jaar, einde van, of wat zeg ik, de maaierkalender... dat die weer een keer ronddraait? En, en misschien is het begin volgend jaar, en misschien uh, is het volgend jaar... wat ik er maar wil zeggen, kijk, op, op een tijd van een paar eeuwen... is ja. het natuurlijk, één uh, of twee jaar is niks, stelt niks voor, is dus een vingerknip. Dus in die zin moet het elk moment gebeuren, en... Um, en wat moet dan gebeuren, is dat mensen hun ogen gaan openen. En ik, de, en ik vermoed dat dat gebeurt met iets, iets wonderbaarlijks, dus iets positiefs. Dus, dus het ik, komt niet uit onszelf, we moeten toch weer we moeten toch iets ontvangen waardoor we het zien? Het mm. komt, komt niet uit onszelf? Uiteindelijk komt het vanuit onszelf, want je moet het wel willen zien. Maar er ja. moet, de, de, het zou kunnen dat er iets komt wat niet mis te verstaan is. Ja. Ja. Wat, wat blijk wat blijkt geeft van die ruimere werkelijkheid. Heeft u enig idee wat het zou worden? Nee, dat weet ik niet. Nee. Nee. Maar kijk, we, we, het, het, het, uiteindelijk zal het goed, dat wel, uiteindelijk zal het goedkomen. Ja. Maar, maar we, moeten zijn, we blijven verantwoordelijk daarvoor. We blijven altijd verantwoordelijk. En uiteindelijk zal het goedkomen, dat, ver, dat vermoed ik, maar we moeten het wel zelf doen. Oké. Okay. Ja. Um, ik heb. Um, ik moet wel zeggen, ik ben wel echt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar tot zover is, hè. Tot zover is misschien maar toch maar even een kleine verzekering... een kleine verzekering op, ja. op, op, op, op die tijd. Ja. Wat diamantjes uh, in, in huis misschien. Geluk zit soms in een klein hoekje of in een klein doosje. Jacqueline de Maris vond achter in een kast een doosje van haar vader... met de duurste steentjes van de wereld. Opgetogen en met dollartekens in de ogen... toog ze naar Gassan Diamonds in Amsterdam. Oh my diamond, girl. diamond girl, dat wil ik ook wel worden. Diamond girl, glamour, rijkdom, mooie mannen. Oké, okay, ik heb een doosje. Ik doe het open en daar zit een papiertje in. En in dat papiertje zitten vier diamanten. Als je echt al je hoofd beweegt, dan zie je alle kleuren van de regenbogen van. Ja. Ik ga nu het papiertje openen. Ik stop ze nu even in een potje. Voorzichtig. En ik heb ze van mijn vader. Dat zijn er drie kleintjes. Dingetjes van niks. Ruwe diamanten. Maar zijn ze wel echt? Op naar Gassan Diamonds in Amsterdam. How to tell if your diamond is a fake? We zijn op de VIP night van de Miljonair Fair. De komende dagen worden hier in de Rai ruim 50.000 mensen verwacht. De voorbereidingen voor de Miljonair Fair zijn ook bij Gas Diamonds in volle gang. Mijn naam is Mirjam Zilfold. Inmiddels alweer 15 jaar werkzaam bij Gas Diamonds. Het eerste collier wat hierin lag, lag nog geen uur in de vitrine. En toen is er een klant gekomen die was op slag verliefd en die heeft gelijk gekocht. Een combinatie blauwe saffier, briljant, komt echt heel mooi en rijk over... Maar dit soort dingen vinden bijvoorbeeld de Russen heel erg mooi. Daar mag het ook allemaal wat meer getoond worden. Ja, het kost dan ook 330.000 euro. euro. Het is en het blijft echt een girl's best friend. En mannen, sommige mannen die ervaren dat ook zo. Die vinden het heerlijk om dit te kopen voor hun geliefde. Dus ja, het is, je moet er maar helemaal verliefd op worden. Je ziet ook heel vaak van die tafereelen dat de dame ook precies haar zin in de juiste richting weet te brengen. Ik heb wel eens een keer een dame gehad die ging op schoot zitten bij haar uh, uh, vriend, man, partner. Ik weet niet precies wat het was. En die deed steeds vaker een knoopje los. En uh, nou, op een gegeven moment uh, is die man dan toch overstag gegaan. Ja. En wat is de duurste die u ooit verkocht hebt? Uh, dat is... Uh, 560.000 gulden destijds. Dat was een uh, River Perfect 5-karaat princess Cup. Iets waar je mee omgaat, word je ook mee besmet, zeggen ze. Maar ik vind die ring bijvoorbeeld, hè, die is dan uh, over de 100.000 euro, vind ik prachtig. Ik zou hem zo mijn vinger doen en ja? ja, Als ik hem heb... zou krijgen, ja. Heb je een rijke man? Nee. <laughs> nou, ik zou er echt zo blij mee zijn. Oh, stop even, ik moet even de theorie erbij halen. Een diamant is eigenlijk koolstof en hij doet er een miljard jaar over om te ontstaan en dan moet hij van 200 kilometer diepte uit de aarde komen, meestal door een vulkaanuitbarsting. Dus mijn lieve kleine ongeslepen steentjes zijn ook zo oud. Peppe is slijper, al 22 jaar. En hij gaat dit hardste materiaal ter wereld te lijf om het op de micromillimeter fijn te slijpen. Ik zeg altijd, het werken met diamant is geen vak, het is een passie. Anders kan je niet met diamant werken. Iedere steen is een nieuwe uitdaging, zo moeten we dat zien. En zo zien we dat ook. Van zoiets iets moois maken. En wat is nou de, de grootste diamant die u ooit geslepen hebt? Ik heb ooit een, een Canari Yellow, Canari Gel, van 52 karat. Dat is drie centimeter of zo. Maar dat, dat, dat ding is misschien wel een miljoen waard? 4,5 miljoen. En wat denkt u dan? U hebt heel veel broekzakken. <laughs> ja, maar ik denk niet. We denken nooit aan de waarde. Waar is die steen nu? 4,5 miljoen. Ja, dat is al heel lang geleden. Dus die je hem, Absoluut. Ja. Eens bij een in Waar, weet ik niet. Dat is ook niet van belang voor mij. Zit het laboratorium? Ja. Spannend. Maar ja, nu wil ik wel weten hoe het met mijn steentjes zit... En of ik misschien ook in de miljoenen val. Hi Mustafa, met Mirjam. Is Pieter bij jou? Het is okay. zoveel. Kan jij misschien even naar hem toe gaan en vragen? Het land Mirjam haalt er maar. een deskundige bij. Dit is gewoon eigenlijk een hele mooie octa -eder. Dus een achtkant, dubbele piramide. En hij heeft een beetje gelige kleur. Pieter pakt mijn kostbare steentjes op alsof het gewone kiezeltjes zijn... Zo nonchalant. Oh, hij wil wel eens vallen, hoor. Ze wil ook wel eens vallen, hoor, zegt hij. Het is de ervaring. Het is hetzelfde als een autocoureur die met een hele dure auto... even een paar rondjes gaat scheuren op het circuit. Ja. Ik bedoel, dat zou ik ook niet durven. Nee. Nee, bang dat ik uit de bocht zou vliegen. Ja. Met zo'n dure auto. En dit is inderdaad een hele mooie strakke, net als deze. Nou, dit is ook een, uh, dit is ook een echte... En dit is ook een heel mooi octaedertje. Ja, als je deze steen zou zagen en zou slijpen, dan krijg je natuurlijk gewoon echt een hele mooie, schitterende briljant. En nu zie je wel wat reflectielijnen lopen, maar het leven doet het niet. Oké, okay, ze zijn echt. Maar hoeveel zijn ze waard? Wie geeft mij dat verlossende woord? Steve Bierman van de afdeling inkoop Ruben Diamant. Met hem mag ik de sorteerkamer in. Hier in principe komen eigenlijk alleen de mensen hier werken. Hart van gas aan diamonds, waar niemand mag komen. Een sluis. Komt je op binnen, hoor. In de sorteerkamer liggen wel honderden papiertjes, zoals ik heb. En dan niet met vier diamantjes erin, maar soms wel dertig, veertig diamantjes erin. Eindelijk is het zover. Eindelijk zal ik het weten. Jongens, kunnen we een beetje stil zijn nu? Wat zijn mijn diamanten waard? Het model van die steen is heel mooi. Het is een vierhoek, vierpunt. Oké, okay, de lap erop. Ja, dit is een wat bruinere steen. Die is ook de grootste van de vier. En ja, dit is een wat gelere steen. Maar wat, wat als u, u bent expert bent, wat, wat, wat is dit nou waard? Dat dit waard is, ja, dat bij elkaar wegen. Het weegt bij elkaar 1 graad 16, de steentjes, 1 graad 17. En een... Oh, reken mijn winst uit, Steve Bierman. Ja. Ik denk dat u uitkomt tussen de 175 en 200 dollar. Dus ongeveer. En die waarde. Goh. Nou, toch had ik gedacht dat ze iets meer waard waren. Maar in principe, eh, wij maken dit in principe niet. Want als we u een plezier moeten doen, is het anders. Ik dacht dat ik een schat in huis had. <tiederning> Heeft het toch ook? Deze afbeeldingen een emotionele waarde. Wat een onzin. Is het, is emotionele waarde. Ik wil een diamond girl zijn. Maar nieuwe hoop. Vanochtend kocht ik op de Rommelmarkt in Wadarnooië drie beeldjes, Afrikaanse beeldjes met pluim op de kop. Hoofden de gezichten een beetje expressionistisch gehakt. Had Picasso ook niet een Afrikaanse periode? R Ronald John Heen um, ja het is toch eigenlijk heel heel, uh, toch wel heel logisch he? dat mensen toch, uh, toch, ja. Uh, Zeker. Ik denk van ja, die nieuwe tijd die zal wel komen, maar het is ook <laughs> een, beetje, een beetje goud en pareltjes en dingetjes naar huis. En uh, ja, als die euro valt. En dan, <laughs> tuurlijk, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja. dus. Ja. Ik bedoel, daar da, da, da, da begint het, hè? Bij die, uh, bij dat, uh, ja, maar niemand, dat klopt. Maar niemand kan natuurlijk voorspellen als de tijd zo gaat veranderen. wat, wat dit soort dingen uh, waard zijn in de toekomst. Dus al die mooie adviezen die mensen altijd krijgen. Um, zal waarschijnlijk wat anders komen te liggen over vijf à tien jaar. Wat iets waard is. Ik zou het ja. niet kunnen zeggen. Nee, nee, nee. Ja, het, het, het klinkt allemaal heel erg... Het is wel mooi wat er gaat gebeuren, toch? Het is wel mooi, toch? Ja. De, de, Want, de grote verandering, bedoel je? Ja. De grote de, verandering, ja. Ja, die is wel heel bijzonder, ja. Kijk, maar, ik, uh, dat is een beetje natuurlijk... Uh, we, hebben, we krijgen de politie die we verdienen als mensheid of als samenleving... maar ook de media. Ja. En... en in de media het is het natuurlijk overbekend dat, dat je vooral veel negatief nieuws krijgt. Dat is een, een sensatie. Hè? Dat, is, dat is nieuws. Dat doe ik niet eens zozeer als kritiek, kritiek maar meer als een constatering. En, um, maar uh, als je ziet de positieve dingen die gebeuren... en als je kijkt naar de bewustwording die er is bij mensen... vanaf 100 jaar geleden, 50 jaar geleden, wat de laatste 10 jaar gebeurd is... dat is ongelooflijk en dat is heel positief. Dus, dus is wel degelijk is er iets uh, gaande? Zeker. Ja, gelukkig. Dus we, we, we gaan wel vooruit. We gaan heel erg vooruit. Ja, in de middeleeuwen schroeg iedereen elkaar nog het hoofd, hoofd in. De mondjes ja. waren heel kort. Ja. En dat is nu wel verbeterd. Dus die, die, die, die, zeg maar, die gang. Dat gaan we achter ons laten. Oh, gelukkig. Ja. Dit, dit was Studio Itzada. Dank, Roos Heijn voor de aanwezigheid. Graag gedaan. Het zit allemaal in ons hoofd, vrienden van de radio. Die conclusie moeten we toch wel trekken op deze zondagavond in september. Het zit allemaal in ons hoofd. La, la, la, la, la. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn met wat we er allemaal in stoppen. La, la, la, la, la. Mijn huisarts adviseert elke zeven dagen een dosis Studio Itzerwa. Daar knapt elk mens van op. Probeer het zelf. Tot volgende week. La, la, la, la, la. Leven de koningin. Hoera. Hoa! Hoa! Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Dinsdag, Pentjesdag 2012. Hoa, ja.